maar verwacht geen recordlengte aan files. In Londen worden opnieuw sneeuwproblemen verwacht op luchthaven Heathrow. Reizigers moeten opnieuw rekenen op vertraging. Vanwege de sneeuw vallen er opnieuw tientallen vluchten uit. De afgelopen dagen leidde de sneeuw tot een chaos op Heathrow. Honderden vluchten werden geschrapt... en reizigers moesten de nacht doorbrengen in de vertrekhal.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Matthijs Deen. Goedemorgen, welkom bij OVT. Vandaag niet vanuit de studio in Hilversum, maar vanuit het café Dudok in Den Haag, waar we zoals elk jaar uitzenden vanaf het festival Writers Unlimited, voorheen winternachten. Met gasten van binnen en buiten het festival... en gesprekken over geschiedenis en literatuur. Het hele tweede uur gaat over het leven en werk van Gerrit Komrij... onze eerste dichter des Vaderlands, die afgelopen jaar overleed. Ja, dat doen we omdat het festival hem vanmiddag zal eren... onder andere doordat zangeres Denise Jenna een gedicht van hem zal zingen. De komende twee uren dat toestelt alvast bij ons, naast ook gedichten van andere dichters. We spreken over Komrij met de schrijversrecessenten Onno Blom en Rob Schouten. En we laten Komrij zelf aan het woord in een compilatie van interviews en optredens... die hij in het verleden aan de VPRO heeft gegund. Ja, en dit uur spreken we met vertaalster Ewa van der Bergen-Makala... en met schrijver Frank Westerman over de legendarische reporter Richard Kapuscinski, van wie deze week de biografie in een Nederlandse vertaling verscheen. En we spreken met schrijver Lucas Husgen over zijn boek Natie te Venlo. Dat boek verscheen weliswaar al een jaar geleden, maar hij zit hier nu aan tafel... omdat hij vanmiddag, ook op dit festival, voor dit boek de J. Gresselv-prijs krijgt uitgereikt. Nenneke Noordefried leest haar column. En ook in het eerste uur hebben we live muziek van, ik noem daar al, Denise Jenner. En ze wordt op de gitaar begeleid door Robbie Alberga. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. Ja, maar nu eerst Kapuściński dus. Kapuscinski, non-fictie, dat is de titel van de biografie... van schrijverjournalist Richard Kapuściński. En gisteravond discussieerde de Poolse schrijver van de biografie... Arthur Domeslavski. hier op het festival al met twee Nederlandse auteurs... over de grenzen tussen feit en fictie. In hoeverre mag je een journalistieke reportage... Uh, mag je daarbij literaire middelen gebruiken? Want die literaire journal, literair journalistieke reportage, dat was toch wel uh, iets waar Kapuscinski de meester in was. Hè? Frank Westerman. Uh, ja, ik denk dat heel veel mensen tegen hem, uh, tegen hem opkeken. Ik in ieder geval wel. Uh, toen ik uh, de ambitie had om journalist te worden, dacht ik... als ik dan journalist word, dan eentje zoals Richard Kapuscinski. En ik herinner me ook dat ik dacht meteen van... ik moet die naam goed kunnen spellen. Er, zit, hele, er zitten allemaal van die vogeltjes op die letters... maar op letters waar je ze niet verwacht. Ja, ja ik hier heb, heb in mijn uitgetypte tekst... heb ik, heb ik die streepjes heb ik er niet op zitten. Hè? Die, ja. Mag je ja. ja. even vragen, wat betekent dat... een journalist zijn als Kapuscinski? Nou, kijk, het is, uh, het is de kunst van de reportage. En uh, met zowel nadruk op kunst als reportage. Ja. Uh, en dat is iets... Het is iets waarvan Kijk, ik vind niet alles geweldig wat hij heeft geschreven. Uh, Nelleke Noordenvliet, we hadden het net over uh, reizen met Herodotus. Dat vond ik een uh, belegen boek en ook belerend. Een beetje saai. Maar uh, er is een klein boekje, uh, Nog een dag. En uh, dat, uh, dat, toen ik dat las, toen, uh, toen heb ik het meteen nog een keer gelezen en nog een keer. Maar dan de tweede en de derde keer met alleen maar de vraag... Hoe doet hij dit? Ja. Uh, eigenlijk heb ik het ontleed. Ik heb het, ik heb het gespeld. Uh, gewoon de, de, waarom vind ik dit zo fantastisch? Ja. We gaan er zo verder over praten. We praten niet alleen met jou. We praten ook uh, met, een, uh, met Eva van den Bergen-Makala. Vertaalster van een deel van het werk van Kapuscinski. Uh, ook kenner van zijn werk. Goedemorgen. We hebben jullie ook allebei gevraagd... om een uh, passage uit dat werk uh, uit te kiezen die jullie... Typerend vinden uh, en die voor te lezen en dan even te vertellen waarom. Uh, Eva, zou jij daarmee willen beginnen? Is goed, ik heb uh, gekozen uit een uh, essay wat hij heeft geschreven over zijn oorlogsherinneringen. En uh, het essay dateert uh, van uh, 1985. En tot dusver was hij uh, nog niet vertaald in het Nederlands. Maar uh, oké, okay, ik heb ja, ja. het... Uh, dus vorig, dit is een primeur in Dit is een in, uh, in uh, die zin dat weinig zeker... Uh, ja, mensen het kennen. Omdat uh, alleen maar in de gids uh, vorig jaar is verschenen. Dat heb ik wel vertaald. Maar ik denk dat uh, weinig mensen uh, het stuk kennen. En eigenlijk is het uh, stuk in uh, feite cruciaal voor zijn hele oeuvre. Wil je Kapuscinski begrijpen, dan uh, is het... Uh, toch wel uh, belangrijk dat je dit uh, stuk kent. Goed, lees het Ik stukje lees voor. Ik lees stukje. Degenen die een oorlog hebben meegemaakt... zullen zich er nooit van bevrijden. Ze blijven de oorlog in zich dragen... als een mentale bochel. Als een pijnlijk gezwel... dat zelfs zo'n voortreffelijke chirurg als de tijd... niet in staat zou zijn te verwijderen. Die oorlog... die heeft hij dus vanaf zijn kinderjaren... Dit is het einde citaat. Hè? Ja, de einde, einde citaat, sorry. Ik heb het kort houden. Het ja, dat gewoon, want, uh, ja, ja. Ik zou het want ik zou graag het hele essay willen voorlezen. Maar goed, dat. We nee, waarderen dit enorm, gaat ja. dit door. En uh, uh, het is. Uh, hij heeft uh, in zijn um, boeken, die heeft uh, daarvoor geschreven, um, vaker over oorlogen geschreven en uh, heeft die oorlog opgezocht, conflicten opgezocht. Ja. Maar als eigen oorlog droeg hij bezig. He en uh, die ervaring die heeft toen uh, opgedaan, heeft hem gevormd. Je wil eigenlijk zeggen, de oorlog die hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Ja, de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft meegenomen naar al die andere oorlogen. Alle oorlogen, dat uh, heeft hij. Dus die die heeft dat bijgewoord. is gebeurd. En uh, daar schreef hij over juist. Een essay. Hoe is dat gegaan? Want hij was uh, zeven toen de oorlog uh, in 1939 uh, uitbrak. En uh, hij uh, probeert zich te herinneren, het allereerste moment. En hij zegt, ja, ik uh, kan me heel goed herinneren, juist het begin van de oorlog. Het einde van de oorlog verminder, maar het begin wel. En dat beschreef hij allemaal in dit stuk. En hij beschreef ook over ja, hoe een kind uh, überhaupt dit soort uh, ervaringen kan en uh, onthouden. En hoe verwerkt dat kind dat en enzovoort, enzovoort. En... Um, dit stuk is overigens ook uh, geschreven voor een, uh, een, een bundel. Die is uh, samengesteld door een Duitse uitgever um, ter gelegenheid van de 40ste uh, verjaardag van uh, of verjaardag, uh, 40 uh, jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, is dat boekje gezet. En u zegt, dit is dus essentieel is... dat je dit weet Eigenlijk. om niet ja. te kunnen begrijpen. Ja. Kunt u dat uitleggen? Hij uh, beschreef daar ook uh, zijn uh, eigen situatie dus, een gezinssituatie. Hoe is het gegaan meteen nadat de, naar de uh, Duitsers en de Russen binnen zijn gevallen? Want hij uh, woonde in, in Pinsk, uh, waar uh, uiteindelijk de Russen zijn uh, binnengekomen. Maar uh, ja, op die 1 september, dat waren de Duitse uh, vliegtuigen die daar uh, zijn begonnen te bombarderen... En um, hij beschreef gigantische armoede, honger, die hij heeft meegemaakt. En dat heeft hem zo getekend dat hij eigenlijk in elk boek later continu daarop terugkomt. En hij is zo gevoelig geworden voor, voor alle ellende in de ja, wereld. Maar dat is gevoelig voor armoede en honger voor van ervan. anderen, bijvoorbeeld in Afrika en Latijns-Amerika. Afrika, Amerika. Latijns, waar dan ook. Ook in Polen. Dus hij heeft in zekere zin zijn hele leven over zichzelf geschreven. Dat, je kan het inderdaad niet schrijden, dat, dat, ja. dat hoort bij hem. Goed, Frank Westerman? Jij hebt ook een, een citaat uitgekozen. Is dat uit het boek wat je net noemde, wat je tien keer doorgelezen hebt... om naar het procedé te kijken? Ja, twaalf. twaalf um, maar het leuke ook van dit boek is... Uh, het gaat trouwens over de oorlog. Dat zal dan niet toevallig zijn, Eva. Um, ik, had, uh, ik had eigenlijk elke bladzijde kunnen nemen. Maar ik begin gewoon vooraan. <laughs> Oké. Okay. Drie maanden lang heb ik in Luanda gewoond, in Hotel Tivoli. Uit het raam had ik uitzicht op de baai en de haven. Aan de kade lagen enige koopvaardijschepen van Europese scheepvaartmaatschappijen. Hun kapiteins hadden via de radio contact met Europa... en zij konden weten wat er in Angola gebeurde. Beter dan wij, die zaten opgesloten in de belegerde stad... Telkens wanneer er in de wereld bekend werd... dat de slag om Luanda op handen was... voerden de schepen op zee, de zee op... en gingen op de grens van de horizon voor anker. Met hen verwijderde zich de laatste hoop op redding. Omdat vluchten over land onmogelijk was geworden. En keer op keer het gerucht terugkeerde... dat de vijand ieder ogenblik het vliegveld kon bombarderen... en buiten bedrijf kon stellen. Later bleek dan dat het tijdstip van de aanval op Luanda was verschoven... en voerde vloot terug naar de baai... waar hij vergeefs op zijn ladingen koffie en katoen bleef wachten. De scheepsbewegingen vormden een belangrijke bron van informatie voor me. Ja. Ede citaat. Ja, heel goed. En die onconventionele manier om iets te vertellen... Ja. die fascineerde jou... Uh, hij ziet hier iets wat anderen niet zien, denk ik. Uh, hij overdrijft. Het is onzin natuurlijk. Die scheepsbewegingen vormen een belangrijke bron van informatie voor me. Mm -hmm. Het is bijna grotesk. Want, want, want, want... Is dat nou wel zo? Eh? Die schepen die dan ja, op de horizon... Zou dat, zou dat echt zo zijn gegaan? Ik weet het niet. Uh, uh, maar... Nou, misschien je is het begrijpt eentje, ja. wat hij bedoelt. Hij zit in een belegerde stad... En, en je weet dat de buitenwereld... meer informatie heeft over die stad... dan jij. Dat is... in situaties in de oorlog zo. Dus dat heeft hij raak. Hij heeft uh, getroffen... Uh, uh, ja, via, de, via de band... via de omweg... via eigenlijk een metafoor... wat het is om in zo'n belegerde stad te zitten. En het, hij... hij, hij hij ziet iets wat jij en ik waarschijnlijk over het hoofd zouden hebben gezien. Ja. En dat haalt hij naar voren. En dat, zet hij, dat presenteert hij op een, op een schaaltje. En daar mag je van nemen. Zelf... Het is echt, het is echt, het is echt heel, ja. heel mooi. En blijft het je daardoor ook beter bij? Ja, natuurlijk. Want dit boek gaat helemaal niet over Angola. Het gaat ook helemaal niet over 1975 en Luanda. Daar gaat het ook over. Maar, maar in mijn herinnering, ik heb hele andere dingen die, die, als ik mensen over dit boek vertel, dan kom ik met hele andere dingen. Zelfs dingen die er niet in staan. <lacht> dat komt omdat hij hij, hij, hij, hij, hij hij probeert je te laten voorstellen hoe het is. En in zijn enthousiasme uh, dat brengt hij over. Ja, enthousiasme, het is natuurlijk een gruwelijk boek. Het, is echt, het, het wordt heel erg. Ja. Uh, hij blijft achter en dan begint de burgeroorlog. En hij belandt daarin. Maar dan dan gaat het, en de kracht is denk ik dat hij van, van, uh, van iets alledaags en iets particuliers en iets heel kleins. Uh, uh, hij pelt het uit, hij legt het bloot, hij presenteert het. En dan is het ineens niet meer iets particuliers, maar iets universeels. Heel dus grappig ik, dat je mag er één ja? ding over zeggen, want het viel me op. En, uh, ik denk even aan Combray volgend uur, want je zegt dat de overdrijving, hij gebruikt de overdrijving. Ja. En uh, in het boek van Onno Blom over het leven van Gerrit Combray blijkt dat een essentiële gebeurtenis in zijn leven is dat zijn geschiedenisleraar op school heeft gezegd: onderwijzen is overdrijven. Ja, maar kijk, de, de, de, de, um, als je heel natuur, als je het andere kant op redeneert, hè? stel dat je wil precies weten uh, uh, hoe iets was en stel, even gedachte-experiment... je zou een ideale reporter hebben... die, die, die alle feiten uh, presenteert... naast elkaar in een... Uh, ja, je zou niet eens weten hoe dat moest. Het wordt oerzaai, het wordt betekenisloos. En dat komt omdat, omdat een heleboel dingen... hebben nogal de neiging om betekenisloos te zijn. En, en het is aan elke schrijver ook aan een... Reporter om, om uh, rangschikking te maken, een selectie te maken, een keuze te maken, om uh, uh, uh, um dingen te beschijnen. Ja. He, dus om dingen uit te lichten. En daar heb ik het niet over erbij verzinnen wat niet gebeurd is, daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Mm -hmm. Maar alleen al, uh, kijk, er zijn twee reizen. Hij heeft een reis gemaakt. In het achterland van Angola tijdens de burgeroorlog. En hij heeft een reis gemaakt door zijn aantekeningen. Op reis verzamel je ruwe diamanten. En tijdens het schrijven bekijk je die, maar ga je ze ook polijsten. Ja. En je gaat het presenteren. En, en dat is al de werkelijkheid geweld aandoen. Alleen al door de keuze van wat je weglaat. Het is de... Maar dat is journalistiek überhaupt natuurlijk. Ook als je er op een ja, saaie ja, manier bedrijft. Ja, ja. Maar ja. Is, is de kracht van Capuchin, dat, vind, dat vind ik bij wat ik van hem gelezen heb... Vind ik heel veel van zijn kracht zitten in het feit dat hij beelden weet te scheppen... die je bijblijven, waardoor het verhaal je ook beter bijblijft. Dat is één van de, van, de, van, de, van de prachtige en krachtige uh, uh, meesterlijke technieken die hij uh, beheerst... Uh, uh, beroemd is uh, de zin, de openingszin van de keizer, het, uh, Keizer Heilige Selassie. Mm -hmm. uh, de Keizer heet het boek. Het boek waarmee hij doorgebroken ja, is. Uh, en internationaal. dat is een uh, typering van, uh, van het Hof uh, in Addis Abeba. Uh, mensen lezen het vooral in Polen ook als een allegorie op de toestand destijds in het communistische Polen. Uh, het gaat over absolute macht, maar hij begint heel Klein met het Japanse hondje van keizer Haile Selassie. Het heette Lulu. En het plaste op de schoenen van de dignitarissen aan het hof. En, en dat is de openingszin. En je kan nooit meer aan Haile Selassie denken... Zonder een Japans hondje <laughs> het voor je te zien. Ja. En, en, en heb jij daar nou di dingen van overgenomen? Was hij in die zin een inspiratie voor jou als schrijver... dat jij ook Kapuscinski-achtige trucjes hebt uitgehaald? Uh, of is het, het begin, is dat toen ik gezegd? begon, dacht ik van... Wat zei je? Of is dat te oneerbiedig gezegd? Ja. Nee, ik heb, ik, heb, ik, heb het, ik heb het niet voor niets verslonden. Ja. Uh, ik heb juist zitten denken van... waarom is dit zo mooi? En hoe kan ik het ook doen? Uh, en zeker in het begin, in mijn journalistieke werk... Uh, maar ook bijvoorbeeld in de, de val van Srebrenica... dat uh, ik beschreven heb... Uh, daar het mooie... een van de technieken is... Hij komt iets tegen, uh, wat jij en ik ook tegen zouden komen op diezelfde weg of in diezelfde situatie. Nou, bijvoorbeeld het roadblock, de wegversperring in Afrika, daar wemelt het ervan. Hij gaat het achterland in, er staat een roadblock. Maar goed, dan beschrijft hij dat specifieke roadblock, maar je moet wachten, hè, want je mag er niet zomaar ja. langs. En dan gaat hij beschrijven waar het roadblock uit gemaakt is. Twee oliedrums met een sisaltouwtje ertussen. Maar hij heeft ook roodbloks gezien. En nou begint het. Ja. Hij, gaat dus, hij doet dus één stap opzij. En hij zegt, ik heb ook roodbloks gezien. Die waren gemaakt van een buffetkast... van de oude Portugese kolonialen... die schuin over de weg stond. Ja. En ik heb het overigens... en nu komt er een tweede laag bij, een schil. In dit geval gaat hij het fenomeen roodblok... of wegversperring, gaat hij ja. helemaal voor je ontleden. Wat er allemaal rond een roodblok kan gebeuren. Ja, en dan... Ja. Is dat roodblok ook niet meer hetzelfde? Of het verschijnt verschijnsel roodblok? Waarom? Nou, het is. Uh, kijk, en ik heb, ik heb, als ik dit. Het roodblok wordt het dorp, het dorp wordt het land. En... Ja, ja, ja. En. en uh, Srebrenica was afgesloten van de buitenwereld. Uh, omsingeld door de Bosnische Serviërs. Maar er was een beekje, de Guber. En in dat beekje, daar maakten de commandanten van de moslims, van die, de, de, de vluchtelingen. De, die maakten daar kleine waterkrachtcentrales. Heel met een fietswiel en schoepenrad... En toen dacht ik van ja, dat kun je noemen in een bijzin. Maar en toen dacht een je hele aan studie je gemaakt van ja. waar, waar zijn die dingen van gemaakt? Ja. En hoe doe je dat? En hoeveel waren het er? En, en als de een het water wegneemt... dan is er nog maar een heel klein stroompje over voor de ander. En de 2K voetbal gaat beginnen. En ze zitten helemaal van de buitenwereld afgesloten. Maar ze ja. willen met een generator natuurlijk wel televisie kunnen kijken. Helemaal de finale. En, en, en je, hoeft je, je, hoeft je, je hoeft het niet te... Uh, uh, het gaat er niet om dat je het verzint. Nee, in tegendeel. Je roept alleen maar de vraag op van hoe zou dat gegaan zijn? Maar door daarbij stil te blijven staan... Krijg je, denk ik, kun je de laag aanboren van, van ja, hoe is het om opgesloten te zijn... in een enclave voor anderhalf jaar. Ja. Eva van den Berg, uh, <kwijls> wie is deze man die dit allemaal... wie is deze leraar? U, u hebt hem een aantal keer ontmoet... Kabuczynski. Ja, ja. Ja. Uh, ik heb hem een uh, paar keer ontmoet, uh, gesprek met hem gehad. Naar ja. ja, aanleiding van de uh, vertalingen, uiteraard. Ben je ook bij hem thuis geweest? Ben ik geweest. Dus ja. um, Wat was ik ben ik op man? een kopje koffie ja. getrakteerd ja. door ja. hemzelf, want dat wilde hij natuurlijk zelf doen. Ja. Nou, zeer uh, bescheiden en mabelen, met een glimlach, uiteraard. Want dat is gewoon zijn natuurlijke houding. Er is een uh, heel hoofdstuk geweest uh, in het boek over Kapuscinski aan zijn glimlach. Maar ik kan u verzekeren, daar is echt helemaal niks mee. Er, niks achterzoeken en achterdachtig zijn. Hij, hij was gewoon uh, heel aardig. Hij hielp iedereen. Uh, hij praatte met iedereen. En uh, hij luisterde naar iedereen. Hij... Nou, Eva was die glimlach oh, niet ook een masker? Uh, ja, volgens uh, uh, Meneer um, Domosławski... Nou ja, de biograaf, dat is ook ja. aanhalingstegen <laughs> uh, plaats ik daarbij. Uh, nee. nee, totaal niet, juist niet. Ik begrijp niet dat, die, de jacht van meneer Domosławski op de glimlach van meneer Kapustynski. Uh, nee, dat hebben we totaal niet zo ervaren. Ik denk niet dat het... Uh, een goede opening van het boek van hem ja. uh, is geweest. Maar... Um, het was een uiting van uh, hoe hij zich voelde, gewoon. Hij... Ja, maar ja. Um, dat, dat zie je op alle foto's. Ook op zijn jeugdfoto's, latere foto's. Hij is gewoon zo. Hij, hij lacht, hij is open aan mensen. Als hij dat niet had gehad... dan had hij het nooit bij, uh, bij de mensen... In, uh, Afrika, latijns Amerika, bij, be, be, be, kunnen komen. He, uh, zijn natuurlijke houding, de openheid met de glimlach, mensen tegemoet reden. Daar was gewoon helemaal niks. Er zat niks achter. Maar als je. Um, zonder die houding had hij waarschijnlijk ook veel minder goed kunnen werken. Dus okay. het, het kan natuurlijk ook net zo goed een professionele houding geweest zijn. Het, het, het is toch ook bekend van hem dat, hij, dat er een groot verschil was tussen. de man als. Um, vader en als echtgenoot. en de man die zijn werk deed. Dus had hij niet twee gezichten in die zin? Nee, dat denk ik niet. Nee. Wat ik, mijn beeld is van de biografie en eh, van zijn werk... is dat hij eh, de onhandigheid cultiveerde. En dat is ontzettend handig. Ja. Uh, ja. Uh, Hoezo vertel? Ja. Nou, um, als je onhandig bent... en um, of je dat nou van nature bent of... Uh, of speelt, bij, ik kan dat niet oordelen. Of nou ja. Misschien was hij wel gewoon echt onhandig. Dan plakt iemand anders jouw band. Ja, ja. dat is het. En uh, als je daar ook nog bij glimlacht. Want ja, ik probeer dat ook wel eens te doen. Uh, <lacht> <lacht> maar dan komen mensen inderdaad je band plakken. Dat is een hele goede. Ja. Uh, en dan vertellen ze onderhand, terwijl ze die band plakken, vertellen ze natuurlijk wat ze niet hadden willen vertellen uh, in het interview. En of het confronterende interview. Ik kan me mm -hmm. voorstellen dat Richard Kampusinski nooit in zijn leven een interview heeft gevoerd: a la zoals kon. of Theo van Gogh. Nee, maar nou, nou, was, nou was Isha Meijer natuurlijk ook heel erg goed in na het interview... nog even wat zoutjes ja. pakken en ja. uh, uh, aan het aanrecht nog even wat vragen aan iemand. En dat werd dan uiteindelijk de kop uh, van het interview... waardoor Marsmeet zijn baan bijna kwijtraakt. <laughs> dus... Absoluut. Ja. En, maar, maar, maar, ik vind dat trouwens meesterlijk, hoor, wat zij ja. kunnen, konden. Uh, uh, maar ik denk dat dus, dus de, dus de vragensteller Kapuscinski uh, een hele andere was... Dat is het beeld wat ik krijg. Ja, maar, maar nog even wat, want uh, Eva van der Bergen uh, heeft kritiek op de biografie. Die vindt dat die negatief is afgeschilderd, Kabuzinski. Uh, jij hebt hem jij bent niet gehinderd door persoonlijke kennis met hem. Uh, je bewonderde hem heel erg. Heeft die biografie daar nou, nou verandering in aangebracht? Of zeg je dat maakt voor mij niet, eigenlijk niks uit? Nou, hij is geen uh, Lance Armstrong. Nee, maar, ja, maar zo'n soort biografie is het natuurlijk ook niet. Nee, maar het is niet dat, dat die ja. uh, voor mij onderuit wordt gehaald. Nee. Kapuscinski was trouwens een slechte uh, wielrenner. Ja. Um, maar uh, uh, ontluisterend is het in zekere zin wel, ja. En wat is er dan ontluisterd aan? Het feit dat hij uh, uh, dingen mooier maakt, beelden verzonnen... want dat vond jij, dacht ik, juist mooi. Of heeft dat er meer mee te maken? Bijvoorbeeld wat uh, Domoslavski schrijft over uh, zijn jeugd... en zijn houding ten opzichte van de communistische partij? Dat Eigenlijk beide. Uh, de, de, de... Ik ben heel, heel voorzichtig als het gaat om het vellen van een oordeel... Uh, uh, over iemand die in een communistisch systeem... Uh, uh, heeft moeten opereren, laveren, navigeren. Uh, ik heb zelf het boek o Ingenieurs van de Ziel geschreven... over Sovjet-schrijvers, schrijvers, schrijvers onder, de, onder Stalin. En, en weet dat je, dat je, zeker als je uit het Westen komt... volgens mij je geen voorstelling van mm. kan maken... wat voor krachten er op je inwerken... als je wil kunnen publiceren... Uh, onder een uh, totalitair regime. En dat heeft hij gedaan. En daar is hij heel ver in gegaan. Maar hij was ook een revolutionair. Hij was ook lid van de communistische partij. Hij uh, heeft de uh, hand- en spandiensten verleend... voor de, voor de inlichtingendiensten. Uh, dat, dat is vrij ontluisterend om te lezen. Kunt u daar een uh, commentaar ja. op lezen? Uh, ik wil eigenlijk bij het begin beginnen. Uh, want uh, dit boek... Uh, iedereen noemt uh, biografie. Maar je kan hier wel afvragen, is dat zo? Uh, meneer uh, Domosławski en ook zijn uitgever hebben het uh, de, de ware biografie van Kapuscinski uh, genoemd. Zo werd dat boek verkocht in Polen. En direct door uh, alle recensenten van, van uh, allerlei uh, buitenlandse uh, bladen, uh, nou, werd aangenomen. Dat is de biografie van Kapuscinski. Dat was ook niet de eerste. Dat was ook de fout van de Nederlandse uitgever in zijn folder. Dat is niet de eerste boek over Kapuscinski. De uh, eerste verscheen in 2008... Daar hebben de mensen uh, tien jaar aan gewerkt. Dus, dus ook na zijn uh, dood uh, uh, verschenen. En veel meer aandacht besteed aan zijn uh, oeuvre... dan aan de persoon zelf. Meneer Damossavski wil een boek schrijven over Kapustynski. En het is een boek geworden over Richard Kapustynski. Maar je kan het niet biografie noemen. Je kan het een poging van biografie noemen. Zelfs uh, de auteurs van de eerste biografie... Op de omslag kun je uh, zien, uh, kun je lezen. Dit is een poging tot biografie. Waar, waar is hij precies de fout in gegaan? Wat um, u de, uh, de manier uh, waarop hij zijn uh, materiaal heeft verzameld, uh, geanalyseerd hebben we nog eens uh, conclusies uitgetrokken. Eigenlijk dus dat hele op alle fronten, op alle fronten ja. is, naar nou mee, meen mening, daar is iets uh, fout gegaan. En, uh, maar wacht even, Eén, één uh, kanttekening. Als ik het lees, uh -huh. dan denk ik... hij legt wel de kaarten op tafel... en hij vertelt erbij, als biograaf, uh, wat zijn uh, twijfel is... of hij geeft verschillende uh, varianten van mogelijke uitleg... als hij het niet weet... Ik vind dat hij zich uh, uh, wel in de biografie zo opstelt... dat als iemand het er niet mee eens is... Daar, uh, uh, hij stelt zich open voor discussie, vind ik, als ik de biografie lees. In veel gevallen um, is het zo dat hij naar mijn mening uh, indruk wekt... dat hij al die varianten voorstelt. Vervolgens uh, suggereert hij toch... nou, dat is waarschijnlijk toch zo. Maar dat is een taak. Huh? En dan, een hoofdstuk verder, gaat hij er weer vanuit... dat bijvoorbeeld Kapuscinski heeft gelogen over zijn kennis met Guevara. Je moet gewoon die hoofdstukken even goed analyseren. En elke pagina, en elke zin voor zin, helaas, als je dat goed wil eh, tot je nemen. Ja, even voor en de duidelijkheid. Het gaat het hier is... over Che over Guevara. Okay. Kapuscinski heeft nooit geschreven dat hij Che Guevara nee. ontmoet heeft... maar hij heeft op één achterflap van een boek gestaan dat hij hem ja. ontmoet heeft... In interviews heeft Capucini later gezegd dat is een vergissing geweest. Ik heb hem nooit nee. ontmoet. En in de biografie wordt eigenlijk een beetje gesuggereerd. Dat Kapusinski misschien toch ja. zelf die achterflaptekst geschreven heeft. Nee, nou, nou dat is natuurlijk ja. uh, vanzelf ja, onzin. Maar, en, ja. en ook dit, precies, dit soort suggesties, de kleine dingetjes die worden gesuggereerd. Maar en het wordt wel enig... allemaal genoemd. Er wordt wel in gezegd, Kapusinski heeft wel degelijk ook tijdens zijn leven nog gezegd. Ik heb Tsjechevara nooit ontmoet. Dat nee, want dat is in. vaker zo. Ja. En er staat er ook een verhaal over een uh, belangrijke, ik weet niet meer hoe die heet, uh, journalist, een uh, Engelse journalist, die durfde. Uh, Kapuscinski uh, niet te vragen tijdens een ontmoeting of dat nou uh, waar was of niet. Nou, dat is ook een heel verhaal. Uh, hmm. Waarom maar heb je dat het, niet gevraagd? Ik vind het, ik vind het, ik vind het mm -hmm. trouwens een, een uh, het, is, het is bijna een, dus heeft hij Che Guevara ontmoet op een gegeven moment ging dat verhaal uh, hij heeft Che Guevara ontmoet hij heeft Patrice Lumumba ontmoet ja. Wat... en hij heeft 27 staatsgrepen en revoluties meegemaakt. Wauw. He, ja. Het is echt... Uh, nou, en, en dat gaat zijn eigen leven... En dat, en dat leven is leiden. het probleem. Dat heb ik kan... Dat is een rare vergelijking. Maar er zijn te staan op, op internet... Ik ben bij de val van Srebrenica geweest. Schijnt. Ja, maar je was er ja. niet. Ik was er niet. Ja. Nou, dat, precies. Kortom. En? Ja, maar... Ben ik er dan verantwoordelijk voor? Ik nee, heb ik niet in de niet. wereld geholpen. Ja. Precies. Nou, ben hij je heeft niet. dat ook niet. Dus ik vind dat... Uh, kijk, Volgens mij zijn er andere, andere momenten. Die zijn andere punten in het boek... Uh, als je dan teruggaat naar uh, bijvoorbeeld de keizer, Heide Selassie. Daar maakt, schrijft hij een portret van. En dat is fenomenaal. Wat je dan allemaal niet, uh, niet, niet uh, te lezen krijgt. Maar onder andere dat Heide Selassie uh, een analfabeet was. Dat hij nooit een boek had gelezen. Nou, en daarvan toont, uh, toont Arthur uh, Domoslavski in zijn biografie aan. Dat dat toch echt, uh, dat het echt een misser was. En dat vind ik, dat vind, dat vind ik ook mm -hmm. in de zekere zin onluisterend. Want dat is een... Een domme, uh, uh, een lelijke fout. Mm. He, dus als en... je Haile Selassie uh, uh, uh, uh, op die manier portretteert... zit je ernaast. Mm -hmm. ja. Dat vind ik jammer. Eh, eh, dat is nog ja. een, als ik mag hierop reageren... Ja, even kort Nog, dat, ja. uh, nog een, een voorbeeld van uh, dat we steeds gewoon een beetje... Uh, niet duidelijk, uh, het is niet duidelijk waar we over praten. Praten we over journalistiek en uh, reporterswerk van, van Kapuscinski zijn uh, stukken? Uh, zijn interviews, wat voor informatie die gaf voor zijn interviews over die mensen? Of heb je het over inderdaad een boek? In een boek heeft hij dat Of ja. Nee, gewoon... Nee, want in, in zijn uh, andere stukken heeft hij totaal ander beeld van Haile Selassie. Ja. Alleen dat ja. kennen we dus weer niet. Ja, goed. Uh, het is heel ja we zouden lang door kunnen discussiëren nee. over het boek. Dat gaan we niet doen, want we hebben nog meer gasten en we hebben ook muziek. Ja, maar dan komt uh, die feiten en fictie ik, komt ja, er, er echt in ik, terug. Kijk, uh. maar, ik, ik, ik, wil, ik wil jullie nog één slotvraag stellen... want er zijn misschien ook luisteraars die nog nooit iets van Kapuscinski uh, gelezen hebben. Ik wil van jullie allebei graag een tip hebben voor die luisteraars. Als ze nou één boek van Kapuscinski moeten gaan lezen, welk boek is het dan? Welk boek zouden ze helemaal mee plat krijgen? Eva? Uh, Shah al -Sha over Iran, revolutie in Iran... En Frank? Uh, de voetbaloorlog. Laat ik een ander boek noemen. Ja. Dan waar ik mee begon. Ja. En de voetbaloorlog, even heel kort. Want dat speelt in Latijns-Amerika. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Oh ja, een uh, prachtig boek. Het titelverhaal uh, gaat over een, uh, een oorlog. En het leuke is, ik kan het nu in alle details vertellen. En dan zit ja. ik ernaast, want ik ken ja. die details niet. Maar... Honduras moest tegen El Salvador... het kunnen ook twee andere landen geweest zijn. Uh, Dat doet er eigenlijk El niet El Salvador verloor met twee tegen vier. Kreeg onterechte penalties. En er was een generaal en die zei van... nu beginnen we een oorlog. En... En, en hij is degene die het heeft gezien. En er was. En het heeft beschreven. Maar het, was maar het wel ook zijn dat Amerika. Dat, dat honduras vond of, of, of Guatemala. Goed, dat doet er even niet toe. Eva van der Bergen, eh, Malakka en Frank Westerman. Heel hartelijk dank. En voor wie geïnteresseerd is... de biografie van hij is verschenen bij De Geus. En er staat nu Denise Jenna klaar... samen met haar gitarist Robbie Alberga. En ze gaan een gedicht zingen. En dat gedicht is Als de wereld zich doodgeademd heeft... van de Surinaamse dichter Orlando Emanuels. Dit gedicht komt uit de bundel Getuigen A.D. Charge. En deze bundel schreef Orlando Emanuels tijdens het militaire beleid. Het Boutische regime. Als de wereld zich doodgeademd heeft, stengels slechts verkoolde knoppen dragen. En het laatste woord gezegd is Over helden, revolutie, kapers, gijzelaars Als uitzichtloosheid de jeugd belaagt En het kerkhof barst van geweldgevoede kinderen Dan staken sterren En ben ik een spelend spookkind Stervend stil Maar als een vriend mijn dag met regenbogen overgiet, dan galmt in feestakkoorden het leven wederom zijn lied, en in mijn open hand ontluikt een orchidee. <tied>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 Maar als een vriend mijn dag met regenbogen overgiet. Dan gaat in feestakkoorden het leven wederom zijn lied. En in mijn open hand ontluikt een orchidee. U hoort er zo zometeen nog vaker. En dat is heel fijn. Nederke Noordenvliet, dees haar column. Het thema van winternachten is dit jaar het onthullen van geheimen. Dat bracht me op de gedachte van de meest letterlijke onthulling... het menselijk naakt. Op schilderijen was het veelvuldig aanwezig, soms zoetelijk en soms provocerend... En ook op de aanzichtkaarten die onder de toonbank van Loesje-kantoorboekhandels werden verkocht... zagen we ondeugende poses van ouderwetsoogende blote mannen en vrouwen. In stripteestenten en de beginnende porno-industrie was naakt de norm... maar in de openbare publieke werkelijkheid duurde het tot de jaren zestig... eer het naakt werd ontdaan van zijn ts en olala oh imago. Veel bloem liet de krant die ze zat te lezen op de televisie zakken en bleek decent naakt te zijn. Fatsoenlijk Nederland was geschokt. Korte tijd later was in het theater de musical O Calcutta te zien, waarin de hele cast vrolijk bloot rondsprong. Het hek was van de dam. Tijdens popfestivals en op de stranden bevrijden vrouwen zich van knellende kledingstukken. Ja, dit was vrijheid. Dit was de klaroenstoot van een nieuwe, onbezwaarde, seksueel ontketende generatie. Op anti-autoritaire crashjes speelden naakte volwassenen en kinderen met bodypaint. Naakt was onschuld. Naakt was terug in het paradijs omdat ze beklemtonen, werden de huizen volgehangen met kamerplanten. Adam en Eva in een jungle van varens, hertshoorn en gatenplanten. Nieuwbouwbuurten waren broedplaatsen van partnerruil en sleutelparties. Wie zijn broek en trui aanhield, was een spelbreker en een fatsoensrakker. Die vrije generatie is nu oud aan het worden... en heeft bepaald minder behoefte zich naakt te vertonen. Dat is maar goed ook. Niet alleen omdat het allemaal niet meer zo fraai is... maar vooral ook omdat de schok van het naakt... en de provocatie van de bevrijding is uitgewerkt. We weten het nu wel. En er zaten ook wat nare kanten aan de vrijheid. Daarom is het zo vreemd dat er een gebied is... waar het naakt nog altijd van stal wordt gehaald... om iets te beweren ofwel over de kwetsbaarheid van de mens ofwel over de durf van de acteur... ofwel over de veronderstelde burgerlijkheid van het publiek. En dat is het Nederlandse toneel. Met name bij de toneelgroep Amsterdam, een vooraanstaand ensemble... ontdoen acteurs en actrices zich regelmatig van hun ondergoed op de planken. Dat kan voorschrift zijn van de auteur... dat kan een zinvolle interpretatie zijn van de regisseur... maar in negen van de tien gevallen ontgaat me volledig de betekenis van die actie... Sterker nog, het leidt af, een kwartier lang naar het klok- en hamerspel van Hans Kesting te kijken, hoe gespierd en fraai de man ook is. Hugo Kool schijnt best het aankijken waard, verschijnt weer eens in een openhangende kamerjas. Of Chris Nietveld buigt naakt, kotsend over een emmer. En ik denk, het zal wel. Schokkend is het in het geheel niet. De zucht die door de zaal golft is nimmer een ingehouden adem van tot op het bot gegriefde dames en heren. Daar gaan we weer is veel eerder de betekenis ervan. We worden er lacherig van, van de ernst en de pretentie. Het hoeft niet meer, het punt is gemaakt. De hardnekkige etalering van naakt is een bewijs van ideeënarmoede. In New York was ik aanwezig bij zo'n voorstelling van de toneelgroep Amsterdam. Het stuk was boventiteld. Er was niet veel tekst, maar wel veel naakt, zodat het publiek het oog op het podium gericht kon houden. Ik gaapte. Het Amerikaanse publiek dat weinig gewend is in dat preutse land was dolenthousiast. Het naakt was betekenisvol. Tja, het heeft daar nog wat te bevrijden. Ja, het genoeg. Goed. vanmiddag eh, krijgt Lucas Husgen hier op het Writers Unlimited Festival... De, van de Jan Kampert Stichting de J. Gresshoffprijs voor Beschouwend Proza. En eh, als u in de buurt woont, u kunt er nog naartoe in de Schouwburg hier vanmiddag. Eh, hij heeft namelijk de essaybundel Nazi te Venlo geschreven. En eh, daar was die Kampert Stichting erg mee ingenomen. Ja, het boek Nazi te Venlo gaat in het kort over Husgens zoektocht naar de het vermeende NSDAP-verleden van zijn overgrootvader. Zo lang is het alweer geleden. Mm -hmm. Maar daarmee is niet alles gezegd, want gaandeweg dringen zich allerlei overwegingen aan hem op... over wat de Tweede Wereldoorlog betekent of zou moeten betekenen... en wat voor gevolgen de technologieën en onpersoonlijke machinaties van vandaag hebben voor onze toekomst. Meneer Hoes, hartelijk welkom. Alvast gefeliciteerd. Dank u wel. De prijs genoemd naar een dichter die in 1939... voor de dreigende oorlog naar Zuid-Afrika vluchtte. Um, hebt u wel gedacht, wat heeft het een met het ander te maken? Ja, maar daar heb ik maar niet al te veel aandacht aan besteed. Oké, okay, dat nou. doen we dan ook maar niet. Maar ik neem aan dat u vereerd bent. Dat sowieso. Ja. De jury is vanzelfsprekend heel warm over uw boek. Um, ik citeer de manier waarop Husgen met omtrekkende bewegingen... werkelijk iets zegt over wat de oorlog betekent en heeft betekend. En dat combineert met een zoektocht naar over grootvader Huisgen dwingt bewondering af. Ja, het, um, het, wat ik nu allemaal zeg, doet vermoeden dat het een vrij complex boek is. En dat is het in feite ook om dat gewoon in één keer te vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat de discussie zo net over fictie-non-fictie... -fictie, uh, u uh, aardig heeft geboeid. Want dat is in ja. feite een thema, ook, of in ieder geval een manier van doen... die u in uw boek ook uh, beschrijft. Ik wil daar ook even over hebben. Kunt ja. u iets zeggen over wat u gedaan hebt in dat boek? Nou ja, wat heb ik gedaan? Um, wat ik eigenlijk heb geprobeerd... is om een uh, jarenlang gevoel van onzekerheid... en ook een zekere gevoel van schaamte of onzekerheid... of überhaupt die schaamte terecht was... Uh, vanwege dat je eventueel dus een, een, een nationaal-socialistisch uh, voorvader hebt... Om, die, uh, om dat te onderzoeken. Om op zijn waarheid uh, te onderzoeken. En... Uh, Tegelijkertijd, uh, dat was ook de opzet, om dat tegelijkertijd als een uh, handvat te gebruiken voor uh, overwegingen die je überhaupt kunt hebben over die Tweede Wereldoorlog en zijn samenhang met het heden. Ja, we, we hebben natuurlijk um, boeken gehad uh, over uh, vaders die fout mm -hmm. waren, uh, over grootvaders. We zijn nu, kan ik bij overgrootvaders aan beland. Uh, uh, dat is natuurlijk. Aardig ver terug in de tijd, en ik heb wel enig idee bij mijn overgrootvaders en ik ken wel verhalen van ze, maar een echte emotionele band, dat vind je toch niet meer zo? Dat wil zeggen dat je toch iets moet gaan oproepen, niet? Ja, ja, nee, zeker. In dit geval was het zo. Um... Het is nooit duidelijk en zeker geweest of hij nu wel of niet bij de partij was. En hij heeft er heeft in de familie een, een heel groot mysterie rond die figuur gehangen. Maar Heer, hij, omdat het een overgrootvader is, ha, merkte u dat dan ook nog in, in uw generatie? Nou, ik heb, dat, ik heb dat wel gemerkt. Ik heb altijd het. Ge uh, het gevoel had dat daar iets fout was. Dat er op de een of andere manier iets met die oorlog was... in de familie, met het Duitse tak van de familie... Eh, wat je maar beter niet kon aanroeren. En eh, ik beschrijf dat in het begin van het boek ook... Eh, dat je op een gegeven moment... Eh, dat we de grens overrijden vanuit Venlo... waar we dan op eh, familiebezoek waren. En eh, dat er dan een huis was... Eh, dat behoorde bij de familie. Dat was van oudoom oom uh, Heini. Maar daar konden we niet naartoe. En dat heeft mij toen zo gefascineerd. Van, waarom kun je daar niet naartoe? Wat schuilt daarachter? En daar is dat eigenlijk mee begonnen. Husken is niet uw werkelijke achternaam, toch? Nee, oh nee. nee Het is ben een ben pseudoniem. Bij. Ja, precies. Ja. Waarom, dat is betekenisvol waarom u die heeft gekozen. Ja, dat is natuurlijk ook een probleem. Want uh, ik had een heel sterk uh, gevoelsband gehad met mijn uh, grootmoeder. Dus Husken, de jong Husken. En, uh, want het gaat hier om de vader van uw grootmoeder. En precies, je, Want ja. je hebt vier overgrootvaders ja, ja, ja. voor de duidelijkheid. Nee, nee, precies, ja, ja. Um, dus toen heb ik, om die reden, heb ik die naam Husken aangenomen. Heb ik, bedoel, uh, toen ik debuteerde, had je van de ene kant Jong en van de andere kant Jong, En dat zou ik daar zo midden tussen gevallen zijn, dat leek me niet zo goed plan. Ja. En, uh, maar toen had ik dus, was ik dus gedebuteerd en toen zei mijn vader, uh, toen pas van ja, uh, wist je dat mijn grootvader, zijn grootvader... Uh, bij de NSDAP is geweest? U had een naam gekozen van de foute voorouder. Daar komt het uiteindelijk op neer. Ja. U, U had drie, drie andere namen kunnen kiezen. Zo is het. <laughs> nou, ja. die. Maar daar um, wil ik toch nog even terugkomen. Want, want Paul die vroeg het ook al. Is het dan, uh, is het dan werkelijk... Is, is het een probleem wat je in feite weer op moet roepen? Is het echt nog een taboe over iets wat drie generaties terug uh, gebeurd is in de familie? Of is het voor u ook een, een constructie geweest om daar een zoektocht aan te verbinden... en eigenlijk andere dingen aan de orde te stellen? Want u hebt in feite... Of de man lid was van de NSDAP, blijft een open vraag. Ja, ja. Maar uh, nou, het is eigenlijk... Uh, de kwestie van taboe was misschien wel minder interessant. Het was wel op de eerste plaats uh, toch je uh, persoonlijke drijfveer. Weten hoe dat zit, hoe dat met die naam zit. En natuurlijk zeker, in hoge mate ook, uh, uiteindelijk voor het belang... überhaupt, uh, Omdat je weet, van, uh, er zal niet veel te vinden zijn. Uh, is het ook een, een uitstekend uh, handvat om daar uh, verdere gedachten aan uh, te wijden. Maar ja, hoe heeft u precies gezocht? Ik bedoel, bij uh, Prins Bernhard is ook lang onbekend gebleven... of die nou wel of niet die NSB, of de NSDAP-lidmaatschapkaart uh, ooit had ingevuld. Mm -hmm. Hebben ze het uiteindelijk van gevonden. Er is toch ergens een soort administratie? Ja, dat ja. klopt. Ja, Daar ben ik, heb ik ook uh, contact mee gehad. Met, uh, hoe heet met het? Prins uh, Bernhard? <laughs> <laughs> niet met Prins Bernhard. Dat was toch niet nodig, klein. Met het, uh, met het Bundesarchief, Dus uh, Daar is het dus hele ledenadministratie... Dat wil zeggen, daar is de ledenadministratie van de NSDP eh, ondergebracht. Alleen, die is niet volledig. 20 procent ontbreekt naar schatting. Dus ja, als zij die naam eh, Friedrich Wilhelm Heinrich Huskend niet kunnen vinden... wil dat niet zeggen dat hij geen lid is geweest van de partij. En zij hebben hem niet kunnen vinden. Ja. En u heeft het ook niet kunnen vinden. Maar toch is die speurtocht een boek geworden omdat ik eh, eigenlijk, ik heb het boek natuurlijk ook opgehangen aan het speuren zelf. Ik, ik bedoel, ik ben niet uitgegaan van het resultaat. Ja. Hè, het, uh, dus u, u heeft meer gedaan dan alleen met het boendersarchief bellen? Dat sowieso, ja. Ja, ja. Ik heb natuurlijk ook uh, bekeken in hoeverre hij... Uh, wat überhaupt zijn, zijn, zijn loopbaan was. Hè? Wat, wat voor werk hij gedaan heeft. En vanuit uh, dat werk... dus uh, hij werkte bij, uh, de Duitse, uh, bij de Duitse spoorwegen... maar dan op het Duitse station in Venlo... heb ik eigenlijk geprobeerd om... Uh, mij voor te stellen... Uh, als hij dan inderdaad lid zou zijn geweest van de NSDAP, wat zou hem gedreven kunnen hebben... vanuit het heel minime dat ik van hem heb weten te achterhalen. Maar heeft u hem daardoor leren kennen? Ik heb de indruk van wel, maar ik kan er ook helemaal vreselijk naast zitten. Um, maar dat is, dan komen we eigenlijk een beetje op de fictie-non-fictie -fictie ja. element... Uh, wat ook in het vorige gesprek uh, uh, boven tafel kwam... Um, de, u hebt in feite vrij ook ja, provocatieve stelling in dat boek... Uh, over de rol van de kleine man in het, uh, in het, in het drama van de Tweede Wereldoorlog. Mm. Oh, wat er in feite op neerkomt uh, uh, dat u... ja, Zegt u het zelf maar? Nou ja, dat... Uh, de kleine man... Er bestaat een idee van... Uh, de kleine man kon niet anders. Uh, gedreven door zijn uh, uh, teleurstellingen in het leven... Uh, uh, moest hij daarbij bijna noodzakelijk uh, lid worden van de partij om um, de partij te ondersteunen? En uh, van de ene kant probeer ik te onderzoeken, van, uh, eigenlijk dat uitgangspunt van, de, van die teleurstelling te onderzoeken. Waar zou dat uit kunnen bestaan? Huh? Uh, terwijl van de andere kant vind ik wel dat dat uh, geen uh, rechtvaardiging kan zijn. En dat je toch een soort. Uh, ja, je houdt toch die eigen verantwoordelijkheid om dat niet. Uh, aan uh, toe te geven. Nou. Frank maar... Westerman wil, geloof ik, even ja. wat zeggen. Nou, ja, een vraag stellen eigenlijk. Want soms is het volgens mij zo dat je naar iets zoekt... Mm -hmm. en iets heel anders vindt. En was dat in, in jouw geval ook zo? Uh, ja, ik, ik zocht eigenlijk uh, antwoorden op die vraag... en elk antwoord dat voorbij kwam zou uh, zinnig kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, uh, ik, ik, kwam er, ik wist van tevoren niet eens... Uh, dat hij uh, gewerkt had bij de, bij de spoorwegen bijvoorbeeld. Maar, maar gaat het alleen maar om precies zijn loopbaan of probeer je probeer iets, iets groters uh, mee te te Tuurlijk, ja. ja. Nee, de, de, de zijn, ik heb dus ook uh, vanuit het idee van bijvoorbeeld van uh, dat werk bij die spoorwegen, kun je, uh, heb ik uh, uh, zij wegen bewandeld, uh, sporen uh, bereden. Maar gaat richting... het over goed en fout. Goed en kwaad. Is dat. Uh... Ook, natuurlijk. Ja. Ja. Maar, er zijn, er zijn we, maar het punt is dat het boek dus diverse sporen bereidt. Ja. Dus je kan niet zeggen van het gaat over goed en fout alleen. Dat, dat speelt een ja. rol. Maar het gaat ook over de rol van technologie... in verband ook met die spoorwegen en, en dat soort zaken. Ja. Maar de, de, de rol van de kleine man in de grote catastrofe. Ja. Um, want je kan je afvragen, de overgrootvader een aantal generaties terug... wat maakt het nu nog uit was er één fout, waren er misschien wel drie goed. Dus dus mm -hmm. nog niet eens zo'n slechte rekensom. Maar als u zegt... de rol van de kleine man in de grote catastrofe is essentieel... Dan, dan is het voor u ook essentieel... of je overgrootvader fout was. Ja, nee, zeker waar. Ja, absoluut. En um, ik wil daar toch nog iets meer van u over weten. Want stel nou dat hij inderdaad fout was geweest... is hij dan mede, uh, mede oorzaak geweest van... van het grote drama van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is natuurlijk uh, heel cru om te stellen. Maar Want het uh, is net een, net een beetje alsof je zegt: ja, die, die, uh, uh, die, die kleine mensen bij elkaar, die hebben het in feite gedaan. Maar daarmee ontkent u toch in feite um, um, de mogelijkheid die door uh, de Nazi-partij aan ze is gegeven? Zeker wel brein. Maar, maar je moet natuurlijk ook niet vergeten dat die Nazi-partij uit de kleine man is voortgekomen. Hè? Ik bedoel, de Nazi-partij is niet iets dat bedacht is... door een of andere heel grote macht helemaal bovenin. Maar uh, in, in, de, in de top van de maatschappij. Maar die is in oorsprong ook maar een beweging... van zwaar teleurgestelde mensen. Huh? Ja. Dus, ja. Maar goed, nadat die partij eenmaal aan de macht was... Ja. en de druk van die partij al sterk... Frank Westerman zei net, ik vond het al heel moeilijk te oordelen... over iemand die in een communistisch land uh, partijlid is geworden. In hoeverre kan je iemand daarom veroordelen? Louter alleen het feit dat hij partijlidmaatschap heeft gehad. In hoeverre kan je iemand in het Duitsland van eind jaren dertig veroordelen... van wie de enige misdaad is geweest dat hij lid is geweest van die partij... die verder niks fouts gedaan heeft? Nou, had. ik veroordeel hem op zich niet, ja. als dat zo zou zijn geweest. Nee, maar goed, het gaat wel om een foute voorvader, zegt u. Dat, daar, daar zit al een veroordeling in. Ja, maar ik bedoel, ik kan niet gaan zitten zeggen dat, dat, uh, dat ik daar blij om ben... of dat, dat het mij niks uitmaakt... Dat die lid is, zou zijn geweest van die partij. Maar ik wil wel weten van wat, is dan, uh, wat, is, wat zou een mogelijke wijze kunnen hebben gedreven. En uh, tegelijkertijd moet je dan wel voor ogen houden dat je helemaal niet per se uh, lid moest zijn van die partij om bij de Rijksbaan de te werken. Ik noem maar eens wat. Je werd door medewerkers van de spoorwegen... die niet lid werden van de, lid waren van de partij, konden daar blijven werken. En in zijn bijzondere geval, het ging mij er vooral om om te ontdekken... wat zijn bijzondere geval te zeggen heeft... kan hebben over het algemeen gevoel van teleurstelling... waardoor je lid zou kunnen worden van zo'n partij. In zijn geval was het zo dat hij dus uh, werkte op het uh, Duitse station in uh, Venlo. En uh, je had in Venlo, uh, dus tot 1945, of eigenlijk tot, uh, laten we zeggen, 1939... had je een Nederlands station en een Duits station. Uh, dat Duitse station uh, dat is nu weg en daar staat nu het museum van Bommel van Dam. En dat Duitse station, uh, dat heeft niet zo'n gelukkige geschiedenis gekend. Dat was eigenlijk al uh, vanaf het begin, vanaf uh, even half 1871, geloof ik, uh, wel ten dode opgeschreven. Dat moest gewoon mislukken. Uh, maar dat heeft het dus een goede 60, 70 jaar volgehouden. Alleen, er was steeds minder te doen, wel beschouwd. Dus daar zat dan mijn overgrootvader. En uh, die zat daar op kantoor. En uh, zelfs de treinkaartjes voor het personentransport... die moest je kopen op het Nederlands station. Als je dus met die trein naar Duitsland moest. Je krijgt een beetje eigenlijk op dat moment een, een vrij treurig beeld... Ja, uh, van, dat, van, van uw overgrondvader. Dat, dat vrees ik wel, ja. En um, uh, de tijd uh, is helaas op met uh, uw boek. heet uh, Nazi Tverno. U krijgt de uh, Greshoffprijs vanmiddag. En uh, uh, als er ook maar iets... Een aantal dingen uit het boek naar voren komen is het dat het heel aardig is... dat het nu nog van groot belang kan zijn wat voor leven je overgrootvader heeft geleid. Heel vriendelijk bedankt en um, een heel plezierige middag nog bij de uitreiking. Wij zijn aan het eind van dit uur. We luisteren nog even naar Dinis Jenna, begeleid door Robbie Alberga... met een gedicht van hans Andreas voor een dag van morgen.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 Als ik jou... Ja. Feest op Radio 1. Vanmiddag Govert van Brakel met de honderdste uitzending van de perstribune. De gast...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 Vanavond in KRO Brandpunt. De confrontatie met Ryanair-topman Michael O'Leary. The testimony they gave you was untrue. En de duistere kanten van de vechtsportwereld. Hoe krijg je een besmette sport weer schoon? Dat en meer in Brandpunt. Vanavond om kwart over tien bij de KRO op Nederland 2. 55 plus en werkeloos. Wat is uw verhaal? Of heeft u misschien een goed idee of een oplossing? Bel op werkdagen de ouderenombudsman. 0900 60...